Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na twee verkiezingsdagen is in Egypte het tellen van de stemmen begonnen. De Egyptenaren konden kiezen uit twaalf presidentskandidaten. De opkomst lag naar schatting rond de 50 procent. Wanneer de uitslag bekend wordt is niet duidelijk. De moslimbroederschap heeft zelf een peiling gedaan... en zegt dat haar eigen kandidaat aan kop gaat. Als geen enkele kandidaat de absolute meerderheid haalt... komt er volgende maand een tweede ronde. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen om de bevolking te beschermen tegen orkaan Bud. Die storm komt vandaag vanaf de Grote Oceaan aan land bij de havenstad Manzanillo. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld, scholen zijn gesloten en bulldozers zijn, staan klaar om puin te ruimen. Bud is op dit moment een orkaan van de derde categorie, maar zal waarschijnlijk iets afzwakken. Air France gaat zijn vliegschema flink aanpassen om weer winstgevend te worden. Het Franse bedrijf gaat minder lange vluchten doen en meer korte. Verder moeten passagiers vaker zelf kunnen inchecken... en moeten bagages sneller worden verwerkt. Volgende maand wordt duidelijk hoeveel banen... er bij de Franse tak van Air France KLM verloren gaan. In Rotterdam wordt vandaag verder gezocht... naar een man die in de Nieuwe Maas is gesprongen. De man zag gisteravond dat een jonge zwemmer in moeilijkheden was geraakt... en wilde hem redden. Hij verdween zelf onder water, terwijl de twaalfjarige jongen werd gered door een boot. Tot zonsondergang is met een sonarboot naar het lichaam van de man gezocht. En vandaag gaat de zoektocht verder. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franca kreeg in de halve finale te weinig stemmen om door te mogen. Haar nummer You and Me klonk niet altijd zuiver. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland de finale mist. Het weer het wordt weer een zonnige dag, maar iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maxima van 21 tot 25 graden. Ook het pinksterweekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen. Op deze vrijdag 25 mei een treurige dag. Je verwacht het niet. Hè. Nou zijn we weer niet door. Onze Joan Zong eh, vals, helaas. Straks teleurgestelde fans en natuurlijk Joan zelf. En verder aandacht voor het moddergooien in de Tweede Kamer gisteren. Vooral Rutte kregen van langs. Nederland zit in een recessie, nog altijd. De werkloosheid neemt toe en volgens de oppositie valt dat de premier te verwijten. Een verslag van het debat en analyse van onze eigen Joost Vullings. En in Noorwegen getuigen vandaag de laatste slachtoffers van Anders Breivik. De Nooren sluiten een emotionele maand af. Correspondent Rolien Kreton vertelt erover. Sharon Gesthuizen, kamerlid voor de SP, is geschokt... door wat er in het tentenkap in Ter Apel is gebeurd. Ze is zeer kritisch over het optreden van de autoriteiten... tegen asielzoekers en andere aanwezigen... Ik spreek haar. En verder Europarlementariër Hans van Balen... naar Timoschenko. de bevoorrading van de ISS van André Kuipers... en het Nederlands elftal in Lausanne. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .na. En opnieuw doet Nederland niet mee. Aan het Eurovisie Songfestival Joan Frankra... kwam niet verder dan een optreden in de halve finale. Met het lied You and Me trad ze op in een blauwe jurk... met een lange indianentooi op haar hoofd. Tijdens het optreden was op het podium omringd door bakken met vuur. En nu allemaal op het puntje van je stoel, want het is zover. Aan Joan de zware taak om ons land na zeven jaar weer eens in de finale te loodsen. Daniel Dekker en Jan Smit waren niet onverdeeld enthousiast... naar haar optreden. Joan Franca, you and me. Ja, het was, het was niet helemaal zuiver. Eerlijk gezegd, ik heb het beter gehoord de afgelopen dagen. Dus ik, ja, ik weet het niet. Dus een echte verrassing was de uitslag dan ook niet. Nederland gaat niet naar de finale. Joan Franca is uitgeschakeld en uh, we zijn allemaal uitgeschakeld en verslagen. Ja, we mogen trots zijn op, uh, op Joan, zeker wat ze heeft gedaan Als we een kans hadden, was het dit jaar met een, uh, met een goede zangeres, met een uh, prachtige outfit, met een goed liedje. Maar het mag niet zo zijn.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 ja, de Laatste keer dat Nederland de finale haalde was alweer lang geleden, in 2004. Een aantal Nederlandse ziekenhuizen is te lang doorgegaan... met het plaatsen van omstreden kunstheupen. Terwijl al lang bekend was dat die niet goed waren. Dat blijkt uit een enquête van vaktijdschrift Medisch Contact... in het KRO-programma Reporter International. Deze patiënten vertelt over de klachten die ze kreeg... nadat bij haar een metalen kunstheup was geplaatst. Ik kon niet goed lopen. Ik zakte weg in mijn heup. Ik had er weinig kracht in. Uh, ik, had veel, ja, ik had weer pijn. De, de, de pijn voorheen kwam weer terug. Het was een iets andere pijn, maar het was een brandende pijn. Het gaat om de omstreden metaal-op-metaalkunstheupen. Sinds begin dit jaar worden ze niet meer gebruikt... omdat ze schadelijker bleken voor het lichaam dan aanvankelijk gedacht. Als je veel beweegt, komen er metaaldeeltjes vrij... De patiënten voelden zich aan het lijntje gehouden. De uitslag was steeds van ja, we weten het niet. Uh, dus ja, ga nog maar door met therapie. Uh, trainen, trainen, trainen. Maar ja, met dat trainen, ik werd er heel erg moe van. Ik heb het wel allemaal gedaan, omdat ik, wil, ik wilde beter worden. Maar hoe meer ik trainde, hoe meer pijn ik had en hoe, meer, hoe slechter ik ging lopen. In Nederland bestaat geen overzicht van geplaatste heuprothese. Van de kleine 80 ziekenhuizen die aan de enquête meededen... lieten er 56 weten dat ze de omstreden prothese hebben geplaatst. In totaal komt het neer op zo'n 8500 kunstheupen. In Egypte worden de stemmen geteld van de presidentsverkiezingen. Die waren woensdag en gisteren. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend is. De opkomst was zo'n 50 Deze man stond de hele dag in de rij om te stemmen. Er kan nu eindelijk een goede president gekozen worden, zegt hij. De hele land is in de juiste persoon. Al deze passie die je ziet, betekent dat we met een goede president Deze vrouw kon van opwinding niet meer slapen. Ze heeft voor de kandidaat van moslimbroederschap gestemd. Ze heeft vertrouwen in de stemprocedure. Ik heb vertrouwen dat mijn stem zal worden God wil. De Egyptische mensen zijn politiek bewust en weten wat ze doen.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 de geredde jongen van twaalf maakt het goed, maar de politie wil nog graag spreken met de twee andere jongens. Wanneer er ouders zijn die hun uh, kinderen al dan niet uh, nat thuis zagen komen en die uh, bovengemiddeld stil zijn, bel dan met uh, de politie als ze echt denken dat ze er iets mee te maken zouden kunnen hebben. Het zou kunnen zijn, we weten het niet zeker, dat er nog twee kinderen in het water liggen. We gaan er niet helemaal vanuit, maar we kunnen het ook niet uitsluiten voordat we ze hebben gesproken. Dit jongetje was getuige. De twee zwemmende jongens zijn volgens hem levend uit het water gekomen. Een man en een jongen, hun zijn in het water gesprongen. Die man die wil die jongen redden, daarom is ze in het water gesprongen. Ik weet het niet, ze zijn in het water gesprongen. Dan, hun gaan niet bij hun plek blijven, hun gaan doorzwemmen. 100% hun gaan naar die andere kant. De zoekactie naar de man gaat vandaag verder. De Britse premier Cameron bevestigde gisteravond... dat een politieteam binnenkort naar Libië gaat... om de moord op een agenten verder te onderzoeken. Yvonne Fletcher werd in 1984... bij de Libische ambassade in Londen neergeschoten. Correspondent Arjen van der Horst. Een zaak die destijds veel gevolgen had. Yvonne Fletcher, zo heet ze, stond in 1984... buiten de Libische ambassade toen daar gedemonstreerd werd... tegen Gaddafi. Nou, Ineens vielen er schoten. Yvonne Fletcher werd geraakt, kwam uiteindelijk om het leven... En daar volgde een omsingeling van elf dagen. Er kwam toen een einde aan, toen door het vo voltallige ambassadepersoneel ja, dat werd weggestuurd, diplomatieke relaties werden verbroken... en die pas eigenlijk na dertig jaar weer uit die ijskast kwamen. Maar tot vervolging, ja, daar is het nooit uh, gekomen. Het Britse politieteam, dat nu een onderzoek start, heeft een duidelijk doel. Simpelweg de dader arresteren. Ze hebben ook een sterk vermoeden wie het gedaan heeft. Er zijn de afgelopen tien jaar al eerder rechercheurs naar Libië geweest. Ze hebben toen verschillende getuigen gehoord. En die vertelden dat het een diplomaat was die het vuur geopend zou hebben met een automatisch wapen. De nieuwe machthebbers in Libië hebben toestemming gegeven voor dat laatste Britse politieonderzoek. Dat moet nu tot arrestaties gaan leiden. Tot slot het financiële nieuws. Het wisselde gisteren nogal op de beurs op Wall Street. Op een overwegend negatieve handelsdag werden de meeste verliezen op de valreepje weggewerkt. De Dow Jones eindigde drie tienden hoger. En technologiegraadmeter Nesdek Nasdaq sloot met vier tiende verlies in het rood. In Azië staat de Japanse Nikkei na een paar uur handel op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is elf minuten over 6. Elton John is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis in Los Angeles. De 65-jarige zanger kampt met een infectie aan de luchtwegen... en heeft van artsen te horen gekregen dat hij de komende week niet mag optreden. Zijn komende vier optredens in Las Vegas zijn dus afgelast.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 Alton John met I'm still standing. En Alton uh, John is dus gisteren weer ontslagen uit het ziekenhuis in Los Angeles, maar mag voorlopig even niet optreden. We gaan gauw door naar Mino Remmers, want die is vanochtend wereldkwad. Mino, vertel, waar ben je? Ja, ik Amsterdam. Maar ja, eigenlijk gaat het niet over Amsterdam, eigenlijk gaat het over de hele wereld. Ik moet zeggen, van de week zag ik hem, geloof ik. Ik, euh, ik zag een wit puntje aan de, hemel, aan de hemel gaan. Het was natuurlijk al deze week mooi weer, dus je had een strakke, strakke open hemel. En toen dacht ik, dat gaat te snel voor een vliegtuig. Dat moet hem geweest zijn, André Kuipers in zijn ISS. Um, je zag hem heel snel zo. En hij schijnt, deze prachtige zonsopgang die ik hier in Amsterdam zie... dat schijnt hij acht keer per etmaal mee te maken. Want het ding vliegt veel harder dan de aarde draait. Nou goed, vandaag moet André Kuipers niet alleen op de mooie zonsondergang letten en of zonsopgang, hij moet vooral de Dragon aankoppelen. Dat is die capsule die afgelopen weekend de lucht in zou gaan en dan bedoel ik op een goede manier maar dat ging op het allerlaatste moment mis en toen is het afgelopen dinsdag wel gelukt en dat, dat die Dragon capsule dat is eigenlijk de eerste commerciële raket die naar het ISS gaat. Hij brengt onder andere voedsel, dus niet onbelangrijk denk ik en André Kuipers moet vandaag die Capsule gaan aankoppelen. Een belangrijk werkje. Het is nog niet zo gemakkelijk, want er zijn wat problemen met de computer geweest, begrijp ik. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ja, André Kuipers zit al bijna een half jaar in dat ISS daarboven. 21 december werd hij gelanceerd. We kunnen nog even luisteren naar hoe dat toen ging. 10 seconden moet hij gaan en dan zien we hoe we de borst hier uh, gaan uh... ontsteken. De eerste fase, De tweede fase. collega Mark Hamer was dat, hij was bij die lancering. Ja, en dan, waarom ben ik in Amsterdam? Wel, hier woont de broer van uh, Kuipers, Peter Kuipers, die al die tijd natuurlijk ja, af en toe wel contact heeft gehad, geloof ik, met zijn broer, en natuurlijk ook af en toe wel op internet of uh, via een, een, een webcast iets ziet van zijn, uh, van zijn uh, broer maar al die tijd uh, hem wel moet missen. En natuurlijk van de week ook zag dat het bijna misging... met de lancering van die Dragon. Dus uh, ja, hoe, hoe ga je er eigenlijk mee om als je elkaar zo lang moet missen? Hoe zou het zijn voor André Kuipers om zo lang ook opgesloten te zitten... in zo'n betrekkelijk kleine ruimte met betrekkelijk veel mensen? Daar gaan we over praten. Uh, de broer van Kuipers woont in Amsterdam. Daar gaan we zo dus op de voorbel drukken. En dan gaan we het er eens over hebben. En dan later deze ochtend gaan we naar Philip Schoonians. Hij is van de European Space Agency. En met hem gaan we praten over dat aankoppelen van die capsule. Wat de risico's zijn, hoe moeilijk het is. En waarom het zo belangrijk is dat die dragon wordt aangekoppeld. Kijk eens aan. Meino Remmers dus, onder andere bij de broer van André Kuipers in Amsterdam vanochtend. Meino, tot later. Het is 18 minuten over zes. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar Noorwegen, want daar getuigen vandaag... de laatste slachtoffers van Anders Breivik. Daarmee wordt voor de Nooren een emotionele maand afgesloten. Die maand begon met 40.000 mensen op een plein in Oslo... waar ze het liedje Kinderen van de regenboog zongen. Een liedje dat Anders Breivik haat... omdat het volgens hem over multiculturaliteit gaat. <middels>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 Een 18-jarig meisje had ook haar kleine zusje bij zich. En ja, dat kleine zusje werd doodgeschoten. En die 18-jarige vrouw die vertelde dat ze ja, eigenlijk de moed heeft verloren. En ja, heel erg worstelt met, met dat verlies. To show my Ik zei het al, een maand vol emotionele getuigenissen wordt vandaag afgesloten in Noorwegen. Later in deze uitzending blik ik alvast even vooruit met Rolien Kreton, onze correspondent, die u zojuist ook hoorde. Op het Europees kampioenschap handboogschieten in Amsterdam proberen drie Nederlandse mannen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Uiteindelijk is er maar één ticket te vergeven. Matthijs Westraat was op de eerste dag van het EK en zocht uit wie de drie kanshebbers zijn en wat zij moeten doen om zich te plaatsen voor de Spelen.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 Matthijs Weststraten was dat vanaf het Europese kampioenschap Handboogschieten in Amsterdam. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De overgang van Olajon van FC Twente naar de Portugese nummer 2 Benfica is rond. De aanvaller tekent in Lissabon voor vijf seizoenen. En FC Twente krijgt 9 miljoen euro uitbetaald. Feyenoord kan zijn borst nat maken in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Mogelijke tegenstanders zijn namelijk Dynamo Kiev, Panathinaikos, Fenerbahce of FC Kopenhagen. De basketballers van Den Bosch moeten nog minstens één keer aan de bak om landskampioen te worden. De Bossenaren stonden met 3-0 voor in de Best of Seven-serie tegen Leiden... maar verloren gisteren thuis de vierde wedstrijd met 70-65. Leiden-Wonderwedstrijd door een goede verdedigende prestatie... vooral in de laatste kwart van de wedstrijd. Dat vond ook de Leidse coach Toon van Helfteren. Ja, uh, dat is het weer. Dit, is, uh, dit zijn wij. Dat is Leiden, uh, drie jaar lang. Dit is uh, de boel op, op slot gooien. Uh, we zijn geen geweldig aanvallend team. Dus we moeten de boel echt op slot gooien, willen we een kans hebben. Nou, dat, ik denk dat we dat vandaag voortreffelijk gedaan hebben. En, uh, het was uh, typisch weer uh, ja, voor ons... Uh, een door die uh, wedstrijd en uh, daar zijn we op een bepaalde manier ook wel, wel goed in. Uh, dus voorlopig hebben we wat we wilden, één wedstrijd. Uh, zoals ze we zeggen, we leven nog en uh, we gaan door naar zondag en dan zien we het weer. Maar voorlopig uh, is het seizoen nog niet over. Zondagmiddag is de vijfde wedstrijd in de Leidse 5 mei -haal. De achttiende etappe van de Giro, de ronde van Italië, was de laatste kans voor de sprinters om zich te onderscheiden.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 Tot slot nog even naar het handbal, want om kwart voor elf begint voor de Nederlandse handbalvrouwen de laatste kans om nog naar de Olympische Spelen in Londen te gaan. Het Olympische kwalificatietoernooi in Guadalajara. De tegenstanders zijn Spanje en als eerste Kroatië. Oranje is de underdog, ziet ook bondscoach Henk Groener. Ja goed, je ziet en je leest ook in, in de media daar dat Kroatië zegt ja, Spanje wordt moeilijk, maar Nederland moeten we kunnen winnen. Um, zij zien ook Spanje in een favoriete rol, dat, dat vind ik allemaal op zich niet zo boeiend.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 Radio 1, het NOS-journaal. Het is al zeven door het meegend. Goedemorgen. Goedemorgen. In Egypte is begonnen met het tellen van de stemmen van de presidentsverkiezingen. Wanneer de uitslag bekend wordt is niet duidelijk. De moslimbroederschap heeft zelf een peiling gedaan en zegt dat haar eigen kandidaat aan kop gaat.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 De zon krijgt ook op de pinksterdagen vol op de ruimte met maximaal van 23 of 24 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er zijn slechts af en toe enkele velden sluierbewolking. Zo, hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de van van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Event opstaan.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zelfs de Indianetooi heeft niet geholpen. Voor de achtste keer op rij is het Nederland niet gelukt... om de finale te halen van het Eurovisie Songfestival. Het optreden van Joan Franka was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Althans, dat vonden de meeste songfestivalfans in Nijmegen... met wie verslaggever Jeroen de Jager de uitzending bekeek. kijken naar het Eurovisie Songfestival met homo's, lesbiennes, in een zaaltje in Nijmegen. Cliché? Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom vanuit Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Hier is dit jaar het 57e Eurovisie Songfestival. En dus is de vraag ook even vooraf, komt het eigenlijk dat homo's zoiets hebben met het Songfestival? Ik denk dat het is een bepaalde, ja, uh, is niet genieten gewoon van hun optreden. Ze zijn het een beetje chauvinistisch. Op de een of andere manier kijk ik altijd toch. Ik wil het altijd toch zien. Toch het de, de, de acts, de liedjes, de, de glamour die er omheen had. En ook maar eens even vooraf horen hoe Joan Franka tot nu toe valt. En haar Toy. Wordt het wat? Ja, ik vind het wel een opvallende act. En ik denk, ja... Dan uh, heb, maak je in ieder geval op die, die manier een beetje indruk, bij dat mensen je onthouden. Ik begin het liedje, of ik ben het liedje, de laatste tijd steeds leuker gaan vinden. Kunt u het meezingen? Uh, nee, nou, het is de eerste regel van het gevraagd. Het, het, het is een lied, liedje van niks, maar het is ook niet beroerd. En nu wordt het spannend, want dit is de voorronde waarin Joan Franca gaat proberen om Roma na zeven manier in de finale te krijgen. En dan is er als derde Joan Franca aan de beurt. dan zit iedereen geconcentreerd te kijken. En achteraf even het commentaar. Dat had beter kunnen. start was niet goed. Het was niet echt. Uh... was een beetje vals. valse start. Niet overtuigend genoeg. Vooraf zongen ze het veel sterker. Dus. Ja, ze haalt het niet vanavond. Ik denk niet dat ze doorgaat. Want? Ik vond het niet heel sprekend. Ja, er is wel een kans. Het is beter dan uh, Sieneke en uh, de drie J's bij elkaar opgeteld. Ze is opener dan de 3 J's. en Sineke was natuurlijk drama. Ik meen het toch hier af, af en toe hier en daar een vals nootje te bespeuren. Ja, ik doe het er overigens niet na, daar gaat het niet om, maar, uh, maar toch. Ja. En dan stemmen vanavond ook Duitsland, Frankrijk en Engeland mee. Nou, en dan langzaam nadat het uur u. Alle liedjes worden nog een keer uh, vertoond. En dan kan er ingebeld worden. En dan zitten er nog maar twee echt aandachtig te luisteren. Ik denk dat wij wel de die-hards van deze groep hier zijn. Hé, hey, en uh, ga je nou ook bellen voor de, uh, Joan Franca? Dat kan niet. Maar... Nederland mag niet bellen. Maar we zijn ook allebei onze mobiele telefoon vergeten. Dus dan houden het al op. <laughs> Nou, het uur van de waarheid nu. De enveloppen gaan open. En kijken of Joan en Franka daarbij zit. We blijven hoop houden. Ja. <lacht> Dit wordt hem. Huh? Dit wordt hem, Zweden. Nou, er zijn nog vier plekken overgelopen. Nou, het zou een wonder zijn. Maar goed. Gaan we gaan zien. Oké, uh, ja. Hadop. Jammer voor zo'n meisje. Het houdt op. Ja, dan, dan gaan we maar het VK. Wennen toch? op? Zeg <laughs> ik me trouwens een beter alternatief. Tja, dat was het dan weer voor dit jaar. Joan Franca niet door naar de finale. Uh, later trouwens nog een gesprekje met uh, Joan vanuit Baku. Uh, Kieserhexter is in Baku onze correspondent. Zeven minuten over half zeven, dan de voorbereiding van het Nederlands elftal op het EK. Uh, Stijnsgaars heeft zich nu ook bij de selectie van het Nederlands elftal in Lausanne gemeld. Had een paar extra dagen vrijgekregen nadat hij zondag de bekerfinale had verloren met Sport in Lissabon. Op het trainingskamp in Zwitserland neemt bondscoach Bert van Marwijk uitgebreide tijd om met zijn spelers te praten over de tactiek, over het EK, over wat hij de komende tijd van de spelers verlangt en over die ene wedstrijd van afgelopen dinsdag.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 Kijk, het was natuurlijk een, een, in dat wedstrijd helemaal niks om ging en eigenlijk die, niemand wilde spelen. En uh, wat ik al zei, hard getraind en dan willen we toch spelen. En de wereld was er absoluut wel. Uh, het was wat warm, He, het was, het was, was boeierig. In het je probeert staken. heel lief nog te verdedigen, maar je bent toch blij dat je er vanaf bent? Nee, nee, nee, nee ik probeer niet veel. Ik was heel blij dat het voor mij natuurlijk niet gespeeld hoeven te worden. Alleen, wij spelen die wedstrijd en we hebben wel geprobeerd, getracht, mooi voetbal te spelen. Dat is bij Vlagen wel gelukt, vind ik. Alleen, ja, er zijn altijd punten wat beter moeten. Toen ik de Bondscoach hoorde zo kritisch... dacht ik, oh, dat is eigenlijk alweer een eerste voorzet voor zichzelf... om straks toch weer met twee controleurs te gaan spelen. Dacht jij dat ook? Nou ja, dat zal iedereen wel denken. Alleen, het is gewoon... Ik denk dat ik gewoon...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 Ja, dat klopt. Uh, daarom zeg ik, ik... Maar alles wat ik zeg is natuurlijk puur uit ja. eigen belang. <laughs> dus ik wil graag uh, nog zo spelen. Dan maak ik de meeste kans uh, ja, om te spelen. Alleen ik vind het wel fijn omdat je uh, af en toe zo'n gesprek hebt En dan uh, kan je ook uh, yeah, kritisch uh, naar elkaar staan. Ja, maar je houdt naar elkaar. Je bent ook wel kritisch naar hem. Nee, je vraagt en, uh, je, wat kan ik beter doen, wat moet ik beter doen. Uh, het, maar dan, dan ga ik daaraan werken. En, ja, dat, dat vind ik... Uh,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 Ship will carry on, body safe to the shore.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 It's safe to show, uh, don't listen to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 zo dadelijk, hoe komt het toch dat Nederland opnieuw niet meedoet... aan de finale van het Songfestival? Proberen we straks achter te komen. Eerst maar even hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen zal wel rustig zijn, hè? Ja, klopt, Lara. Er staat maar één korte file op de A27, Gorkum, richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Lexmond, twee kilometer. Wat verwacht je nog? Want um, ik kan me voorstellen dat er wel wat mensen op de been zijn... vanwege Pinkster Weekend. Ja, nou, vanochtend uh, verwachten we heel weinig uh, files. Maar vanmiddag, rond het middaguur, begint het we wel snel drukker te worden... Het wordt vanmiddag een stuk drukker dan normaal op vrijdag. Er gaan veel mensen inderdaad op vakantie. En vooral op de wegen in het midden van het land... en naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kusten. En uh, tussen 4 en 6 verwachten we ongeveer 250 kilometer file. Dat is 100 kilometer meer dan op een normale vrijdag. Oké, okay. Dankjewel Edwin, tot later. Jo, straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Door naar Maino Remmers. Maino, heb je al Ja, we zijn binnen. Kijk. Peter Grijpers heeft wel koffie gezet... Heerlijk. Dat, dat grappige is, je zet gewoon tijdens het gesprek. We zitten een beetje in een voorgesprek te houden, een kop koffie. En dan te bedenken dat André Kuipers dat heel anders moet doen. Ja, welke handeling echt. Waar ik net zeggen, dat is een stuk ingewikkelder. Uh, misschien zal hij er meer van genieten, omdat het voor ons wat gewoner is geworden. Ja. Dus waar zijn ook van: het is een soort leefruimte waar je geeft met gegeven moment ook in je eigen huis ja. Dus uh, wat dat betreft, denk ik dat hij wel geniet van de kleine dingen, maar ook erg druk heeft. Druk met allerlei opdrachten, met routines en vandaag heel belangrijk de draak aankoppelen. Ja, de dat, uh, precies, precies. Ja, die, dat die is een beetje ondiep, Ja, die capsule. Dat is natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. De eerste commerciële vrachtvlucht en hij is daar uh, ja, toch eindverantwoordelijk voor dat dat goed wordt binnengeloosd. We, weet u nou wat hij moet doen? Zit je dan achter een soort paneel om dat ding om de sluizen aan te koppelen? Ik, ik... Ja, nou ja, ik wou, ik wou dat, dat ik er meer van wist, maar wat ik ervan weet... en wat ik gelezen heb er ook over, is die inderdaad dat, die, uh, dat ze vanuit binnenuit zeg maar, het kunnen besturen... en dat hij ook zicht heeft op de arm. Dat hij dat samen met uh, Don Petit doet, zijn uh, Amerikaanse collega. En dat ze zorgvuldig dat ja, het vrachtschip naar binnen moeten laden. Ja, want als je een foutje maakt, dat kost onnoemelijk veel geld als het mis is. Ja, nou ja, daar is hij dus voor getraind. En uh, allerlei noodscenario's heeft hij al de afgelopen tijd doorgenomen. En hij zegt, ja, meestal in het echt gaat het goed... Maar je moet je rekening houden dat het ook mis kan gaan. Ja, gaat u het volgen vandaag? Ja, ik zit zelf druk uh, in allerlei besprekingen en dergelijke. Dus nou, dat is even wat lastig. Aardse zaken. Aardse zaken. <laughs> maar weet je wat ik ga doen? Ik ga toch ergens zo plannen dat ik net... Uh, om, ja, wat, wat ik weet, wat ik gelezen heb, is dat het uh, vijf over twee ongeveer gaat gebeuren. Ja. En dat ik er wel ergens een gaatje heb dat ik het kan volgen. Of via de radio, ook maar even kijken, of via de website. Want dat is natuurlijk een prachtige belevenis. Ja. Uh, wanneer hebt u voor het laatst contact gehad met uw broer? Nou, 18 mei. Dat kan ik me goed herinneren. En dat was Hij mijn... belt dan? Hij, ja. U schijnt gewoon <laughs> te kunnen bellen? Ja, nee, ik zou het leuk vinden om hem terug te bellen, maar dat, dat, dat gaat dus niet. U gaat... krijgt het nummer niet. Nee, nou ja, ik, ik kan terugbellen, maar ik krijg het nummer uit, uh, uit Houston, Texas. Ja. Nou ja, dan krijg ik de Amerikaanse naast aan de lijn. Dus dat is echt ja. niet zo handig. Ja, maar dan maar... zegt u Kuipers en dan de, snappen ze het. Ja, dan verbinden ze meteen door. Dus dat, <laughs> dat, is, dat is makkelijk. Daar nou, zo zijn die Amerikanen denk ik niet. Hoe, hoe is het met uw broer? Uh, uh, druk. Verandert hij? Uh, ja, dat kan ik niet meemaken. Maar wat ik hoor aan de telefoon niet. Het is wel zo dat hij het erg druk heeft. Uh, afronden van alle experimenten voordat hij 1 juli naar beneden gaat. En dat dat eigenlijk de grootste stress is. Dus hij heeft het erg druk. Hmm. Ja, het lijkt me ook dat je lichamelijk verandert. Want hij is nu al bijna een half jaar gewichtloos. En opgesloten in een kleine ruimte met betrekkelijk veel mensen. Ja, dat klopt. Hij zegt, ja, je bent eraan. Het is een ontzettend leuke crew, heeft hij het ook over gehad. Ook zijn commandant uh, kon ik erg goed mee vinden die nu uh, uh, weer terug is. Pedalka is nu uh, als commandant. Dat is zijn vorige commandant geweest. Dus uh, daar kan hij het ook erg goed mee vinden. Maar het is wel redelijk hectisch. Omdat alle astronauten ook opdrachten krijgen vanuit de grond. Uh, uh, via de radio. En je moet maar uitzoeken ook. Is het nou voor mij? Is dat niet voor mij? Uh, heb ik iets fouts gedaan? Moet ik nog wat extra dingen doen? Dus het is redelijk hectisch. En hij zei dat uh, in ieder geval toen ze met z'n drieën waren, even omdat de andere bemanning uh, naar boven kwam, dat het toch een stuk rustig was. Dat ja. het uh, lekker iets werd. Meer privacy. Iets meer privacy. Iets makkelijker dat je bij de sportspullen kon en ja. de gym kon en dergelijke. En ook het eten allemaal wat makkelijker. Dus dan voel je het verschil tussen zes man en drie man. Ja. Mist u uw broer? Uh, ja, klinkt heel raar eigenlijk niet. Uh, in zoverre dat ik weet waar die is. Uh, anders was hij ook heel erg druk met werk en zat in Rusland, Japan, uh, Amerika. Dus er is eigenlijk niet zoveel verschil. Het enige is dat met verjaardagen, als hij kon was hij er. En dat dat nu niet zo is. Maar hij belt ook uh, altijd als een van mijn kinderen jarig is. Ja, en die, uh, die vinden dat prachtig. Uh, laatst had hij uh, een van mijn zoons Joris aan de lijn. En die kreeg een heel rood hoofd. En, oh, André belt. En, uh, en hoe is het? En, uh, dus wat dat betreft uh, hm. is hij er eigenlijk gewoon net zoals anders. Gaat u wel eens in die tuin staan hierachter? Prachtige tuin. Zicht op de open hemel, het is mooi weer de afgelopen week. Dan zie je zo'n stipje gaan. Dat zal het dan waarschijnlijk wel zijn, denk ik dan. Geen vliegtuig, dan gaat het te hard voor. Ja, ja dat klopt. Nou, wij volgen dat. Je kunt uh, via Twitter natuurlijk uh, een signaal krijgen uh, wanneer die ongeveer overkomt in je regio en waar die vandaan komt. Ja, dan staan we weer in de tuin of bij ons op het balkon. Ja, Dat is een prachtig gezicht. En je moet wel geluk hebben dat het helder weer is. En dan denkt u aan hem. Ja, absoluut. Dan denk je van hoe is het mogelijk? Dan gaat hij over. Je ziet zo'n stipje dat vrij snel gaat. Dan denk je, nou, het is een vliegtuig. Nee, het is geen vliegtuig. Hij ja, is prachtig om te zien en te zien maar uiteindelijk in de in de verte verdwijnen. Ja, dat is, dat is een uh, ontroerend moment steeds. Ontroerend moment. Dat lijkt me ook als je het zo je broer als een ster voorbij ziet gaan. Maynoremmers, dat heb jij mooi gezegd. Zo'n dadelijk meer uh, van uh, af. Amsterdam bij de broer van André Kuypers Peter met Minor Emmers. Ja, nou, het is weer niet gelukt. Nederland doet voor het achtste jaar op rij niet mee... in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franca wist gisteren met het nummer You and Me... niet bij de eerste tien landen te eindigen in de halve finale. Tevan Gorkum, Songfestival Naat, hoofdredacteur ook van het ESF Magazine... over het Eurovisie Songfestival. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kunnen ook wel horen waarom het mis is gegaan, hè? Ja, nou ja, het is gewoon ongelooflijk zonde en erg heel erg jammer ook. En uh, vooral ook omdat wij in de voorbereidingen echt wel, wel wat meer vertrouwen in hadden... dan, uh, dan de afgelopen jaren. Maar nou, ja, het moet altijd nog wel een klein beetje meezetten... als je dan in eerste instantie al je loting tegen hebt... en uh, een beetje zenuw op de avond zelf bij haar dan... Uh, ja... Het is gewoon ontzettend zonde. Ja, uh, waar ik op doel? Het is niet helemaal zuiver gezongen oh. door Joan. Nee, nee, klopt. Maar het stomme is, uh, dat moet zij natuurlijk gewoon makkelijk wel kunnen. En dat heeft ze ook tijdens repetities wel gewoon gedaan. Uh, dus uh, het is wat dat betreft gewoon heel erg jammer. Ik het is een, een jong meisje en, uh, en er staan, uh, ja, op een gegeven moment... Uh, hoor je dan toch dat je het podium op gaat voor door miljoenen mensen... Ja, ik kan me er wel iets bij voor voorstellen. Maar ja. het, is wel, uh, het is wel jammer dat het, uh, dat het ons de finale denk ik, wel gekost heeft. Ja, want het nummer, um, ik heb het gisteravond nog de hele avond in mijn hoofd gehad. Het was wel goed, hè? Het, ha het had gekund, dat gevoel had ik niet. Ja, dat, had. Het had zeker gekund dit jaar, ja, absoluut. En we hebben uh, daar uh, in ons bad ook wel over, uh, over geschreven. Uh, want uh, kijk, Nederland heeft de afgelopen jaren best wel vaak ook foute keuzes gemaakt mm -hmm. en, uh, en dingen niet goed op het podium gebracht of verkeerde liedjes gestuurd. Eigenlijk uh, zal het dit jaar gewoon vrij goed in elkaar. Ook qua regie waren we heel tevreden, beeldvorming alles. En uh, John de Moor heeft zich er heel druk mee bemoeid. Dat was wat ons betreft een hele goede zet ook. Uh, dus wat dat betreft is het, uh, is het extra zuur, ja, absoluut. Ja, ja. Dus toch weer meedoen, volgend jaar? Proberen? Ja, wat mij betreft absoluut wel. En, uh, en dan eigenlijk ook zoveel mogelijk de weg in uh, uh, ja, blijven vasthouden die we nu zijn ingeslagen. Alleen ja, je moet, je moet het op een gegeven moment ook wel een keer een beetje mee zitten. Ja, of gewoon een groot bedrag betalen, zoals bijvoorbeeld uh, Duitsland, Groot-Brittannië. Die uh, hebben een vaste plek, omdat ze uh, grootste geldschieters zijn van het Songfestival. Ja. Als wij het bedrag willen gaan betalen, uh, dat zij door de jaren heen steeds gedaan hebben. Want je moet bedenken, zij krijgen die finale plek, omdat zij al jarenlang, niet alleen aan het Songfestival, maar gewoon aan de hele European Broadcasting Union die dat organiseert, uh, hun lidmaatschap geld betalen. Ja. Als wij willen gaan inhalen wat wij over de jaren niet hebben betaald en zij wel, ja. dan wordt het wel een heel flink bedrag, een ja? hele dure finale plek. Ik denk dat het goedkoper kan als je dat geld dan in promotie steekt, okay. dan haal je het ook. Want om hoeveel geld gaat dat? Weet je? Niet? Goh, ja, nee, dat zijn, uh, dat zijn astronomische bedragen. Ik ga er geen, ik ga daar geen uh, pre precies bedrag aan koppelen, maar kijk, je moet bedenken, uh, uh, je betaalt gewoon per jaar een bepaald lidmaatschap. En dit zijn landen die deze omroep, uh, deze internationale pan-Europese omroep, jarenlang in de, uh, in de lucht hebben ja, gehaald ja. met, met een enorm lidmaatschapsgeld. En dat heeft Nederland niet gedaan. Tot slot even kort, wie gaat dit jaar winnen? Goh, ehm... Um, ik vind Zweden heel sterk. Daar zaten wij gisteren ook bij in de 1,5 in de in een, in een halve finale. Zij hebben uh, ook, net zoals Nederland, heel goed nagedacht over regieplan enzovoort. Okay. Ze hebben heel veel close shots, heel intiem uh, in beeld gebracht. En anders wellicht Servië. Een uh, balkanballet en de beste zanger van het festival. Oké, okay. staat genoteerd. Zweden of Servië? Stefan Gorkum, Songfestival Fanaat en hoofdredacteur van ESF Magazine. Dankjewel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Marjan Koekoek is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie gaat vol in de aanval tegen woninginbraak, schrijft, <coughs> <pardon, laughs> schrijft het AD. Het aantal woninginbraken blijkt de pan uit te reizen. Volgens de AD-misdaadmeter wordt elke dag in 175 huizen ingebroken. Demissionair minister Ivo Opstelte van Veiligheid en Justitie heeft alle politiekorps het start gegeven voor een grootscheepse offensief. Komende vier jaar moeten 25% meer daders worden gearresteerd, volgens hoofdcommissaris Frans Hieres namens de Raad van Korpschefs. Als het Nederlandse kabinet vandaag besluit de polder onder water te zetten... dan kan het een rechtszaak verwachten, meldt de Telegraaf. De eigenaar van de polder, Geri de Kloet... vindt dat ons land zich ten onrechte onder druk laat zetten door Vlaanderen. Volgens de Belgen hanteren zijn landgenoten een dubbele agenda... en is er voldoende ruimte om via een arbitrageprocedure... onder de ontpoldering uit te komen. Normaal zijn de Nederlanders slimmer dan de Belgen... maar in dit dossier laten jullie je een oor aan naaien, zegt de Kloet. Hij verzet zich met hand en tand tegen het doorprikken van de dijken. Geen premierbonus, wel de volle laag, kopt het Nederlands Dagblad. Hoewel het PVV-leider Geert Wilders was die brak... en het CDA de pijn van het samenwerken met de PVV nog steeds niet heeft verwerkt... lijkt de VVD de rekening van de breuk te gaan betalen, schrijft de krant. De VVD lijkt er niet te min voor te kiezen zich wederom te verkopen... als de partij die de economie weer aan de gang gaat brengen... en die de financiële degelijkheid van het begrotingsbeleid het beste kan garanderen. Forens gaat crisis meer voelen, schrijft de Volkskrant. En volgens Spits maakt het vijfpartijenakkoord geen onderscheid tussen geld dat werknemers krijgen via hun loonstrookje of een reisvergoeding in Natura. De GroenLinks bestempelt Forensen als de happy few en vindt het pendelen een overbodige en boven die luxe. Volgens Kamerlid Ineke van Gent moeten forensen dan ook dichter... bij hun werk gaan wonen of thuis werken. Het belasten van de vergoeding die forensen van hun werkgever krijgen... levert de schatkist volgens het akkoord ruim 1,3 miljard euro op. Studenten hebben juist een meevaller. De basisbeurs voor masterstudenten blijft bestaan. Dat blijkt uit het definitieve akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. En tot slot, patiënten met chronische aandoeningen... krijgen vaak tegenstrijdige adviezen van hun behandelend artsen, dat schrijft Spits... op basis van een onderzoek onder 5300 patiënten. Ook denkt ruim 40 procent van hen... dat artsen hun medische gegevens niet altijd goed uitwisselen. Het onderzoek was op initiatief van de zes grootste patiëntenorganisaties... waaronder het Astmafonds Fonds en de Diabetesvereniging. Ze vinden dat de huidige situatie onnodig onzekerheid... en risico's met zich meebrengt voor de patiënt. Hoe meer aandoeningen, hoe slechter de informatieuitwisselingen... zeggen de organisaties in Spits... Ze roepen op tot een centraal dossier waar ook de patiënt bij kan. Marjan, dankjewel. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur, Sharon Gesthuizen van uh, de SP, zij is boos over wat er in Ter Apel is gebeurd. U hoort daar zo dadelijk. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling?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 Dit is Radio 1.